Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Amerika heeft de aanslag op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. Ook ontkent Washington elke betrokkenheid. In Teheran werd gisteren een 32-jarige wetenschapper in zijn auto opgeblazen. Iran zegt dat Amerika en Israël erachter zitten. Jeruzalem weigert officieel commentaar. Het geweld komt op een moment dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Het Westen verdenkt Teheran van de ontwikkeling van kernwapens. Japan gaat minder olie importeren uit Iran. Daarmee steunt de regering de sancties van de Verenigde Staten... tegen de nucleaire activiteiten van Teheran. De Japanse minister van Financiën zei dat de ontwikkeling van kernwapens... door Iran een probleem is dat niet mag worden genegeerd. 10% van de Japanse olievoorraad komt uit Iran. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan... over een filmpje op internet van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op de video is te zien hoe vier militairen urineren... over drie dode Taliban-strijders. De namen van de militairen zijn niet bekendgemaakt. Niet duidelijk is wie het filmpje heeft gemaakt en wie het op internet heeft gezet. Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. In Mexico nadert het aantal doden door drugsgeweld de 50.000. Dat blijkt uit cijfers van de regering. Vorig jaar waren er weer meer doden dan in het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. Sinds president Calderon in 2006 de strijd heeft aangebonden met drugskartels... is het geweld explosief toegenomen. Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat in totaal 360 diploma's opnieuw beoordelen. Het gaat om afgestudeerden van de opleiding journalistiek. In december bleek dat het niveau van die hbo-opleiding onder de maat is. Oud-studenten van wie het diploma niet in orde blijkt te zijn... kunnen extra cursussen volgen. Windersheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen. Het weert het is bewolkt, zo'n 7 graden. De zuidwestenwind is boven land matig tot vrij krachtig en aan zee hard. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen. En het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 12 januari, goedemorgen. Het geweld tegen de oppositie in Syrië gaat in alle hevigheid door. Er komt steeds meer over naar buiten. Zeker nu een Franse cameraman erbij om het leven is gekomen. Bij de groep westerse journalisten die onder begeleiding in Homs was... was ook de Nederlandse fotograaf Steven Wassenaar. We hopen hem vanochtend te spreken. Een uh, CNN-verslaggever lukte het zonder begeleiding... een reportage in Syrië te maken. Je hoort straks zijn verslag. Na de aanslag op een wetenschapper gisteren in Teheran... loopt de spanning tussen Iran en het Westen verderop. We praten er vanochtend over met politicoloog en Iranier Peyman Javari. En Oman gaat uh, Connie en Beatrix tijdens het staatsbezoek... straks opnieuw naar een moskee. Verslaggever Menno Reen Meijer loopt mee met het gezelschap. Hogeschool Windersheim gaat al uitgereikte diploma's journalistiek opnieuw beoordelen. Matthijs van der Wiel doet verslag vanuit Zwolle. En Limburg gaat het nog maar eens proberen met een kenniscampus. Deze moet 180 miljoen euro gaan kosten. We spreken de verantwoordelijke gedep gedeputeerde Mark Verheij. kapotte sluisdeur bij Eefde is uit het Twentekanaal getakeld. Straks een verslag van de ingewikkelde operatie. En het festival Eurosonic Noorderslag begint vandaag. Internetdeskundige Roland Stekelenburg loopt op de elektronica beurs. En in die, is, die zijn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 Het aantal diploma's van de opleiding journalistiek in Zwolle, dat opnieuw beoordeeld moet worden, is veel hoger dan eerst werd gedacht. Tot nu toe werd uitgegaan van 200 diploma's, maar dat aantal is bijna verdubbeld, zegt de bestuursvoorzitter van Windersheim, Albert Cornelissen. Het zijn op dit moment uh, bijna 360 studenten. En dat is toch best veel? Dus het is een heel groot aantal, ja. Ja. Vlak voor kerst bleek dat het niveau van de opleiding op Hogeschool Windersheim te laag was. De school heeft daarom het management dat uit twee docenten bestond vervangen. Er zijn twee collega-docenten ad interim verantwoordelijk gemaakt voor de opleiding. Maar ze hebben ook in jaar vier studenten begeleid. En om zeker te zijn dat wij de objectiviteit van die herbeoordeling kunnen borgen, hebben we aan hen gevraagd opzij te stappen. Er was gisteravond een informatiebijeenkomst voor gedupeerde oudstudenten en die hadden vooral vragen over wat hun diploma nu nog waard is. Het solliciteren gaat sowieso natuurlijk al lastig in deze tijd... maar ik denk wel dat het toch een naam met zich meebrengt nu. Ja. Ik denk dat als ze de keuze hebben tussen verschillende partijen... Die, ja, van verschillende journalistiekopleidingen... dat ze toch gauw zeggen van dan maar iemand anders... die wel een diploma heeft waar geen luchtje aan hangt. Het is hier zeker meespelen, ja. De school heeft gezegd dat gedupeerde studenten aanvullende masterclasses kunnen volgen en daarna krijgen ze dan een extra certificaat waarmee ze hun diploma kunnen aanvullen. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een filmpje dat gisteravond op internet verscheen. Daarop is te zien hoe vier Amerikaanse soldaten op de lichamen van drie dode taliban-strijders plassen. Het Pentagon heeft een onderzoek aangekondigd en hoge militairen spraken meteen hun afschuw uit over de beelden. Everybody in this in this team's chain of command, they're no longer elite. These guys are outside the norm. This really makes you upset. Everybody in that chain of command right now is trying to figure out what broke down. Dit maakt je echt kwaad, dat is oud-generaal Marx. Iedereen zoekt nu uit hoe het zover heeft kunnen komen. De vier mariniers zouden leden zijn van een team sluipschutters... en tot september in Afghanistan hebben gediend. Wie het precies zijn is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wie het filmpje heeft gemaakt en op internet heeft gezet. Amerika heeft de aanslag op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. De wetenschapper werd gisteren in Teheran opgeblazen en er zat een bom op zijn auto. Iran zegt dat Israël en de Verenigde Staten achter de aanslag zitten... maar minister Clinton van Buitenlandse Zaken ontkent dat in alle toonaarden. Ik wil categorisch categorically deny any United States' involvement in any kind of, uh, act of violence in Iran. Clinton voegt eraan toe dat ze wel graag naar oplossingen zoekt... om de provocaties uit Iran te stoppen. Spanningen tussen Iran en het Westen lopen al een tijdje op. Het Westen heeft aangedrongen op sancties tegen Iran... omdat het zou werken aan een kernwapen. Aan het Duitsland daar is ophef ontstaan over een computervirus... dat miljoenen computers heeft besmet. Met het virus kunnen hackers iemands computer op afstand besturen... en daarmee strafbare feiten plegen, zegt deze expert. De täter heeft de mogelijkheid die rechner uitzuspähen en zo zb. internetbanking aan te grijpen. Dat dat de täter knakt den PC einer privaatpersoon en raubt deren internetkonten, also bankkonten, uit. De hacker kan dus met het virus onder meer iemands bankrekening plunderen, al dus deze expert. Alle Duitse computergebruikers hebben het advies gekregen om op internet een test te doen om te kijken of hun computer is besmet. In Syrië is gisteren een groep journalisten beschoten... en een Franse journalist, cameraman, kwam daarbij om het leven. Nederlandse fotograaf Steven Wassenaar raakte gewond. Het gebeurde net na aankomst van het gezelschap... bij een schooltje in de stad Homst, vertelt Wassenaar. Net toen we aankwamen ging het eerste motier... en werd uh, afgeschoten op een dak mij. Toen begon iedereen een beetje weg te rennen. en uh, Toen gingen de tweede, derde en vierde motieren uh, af. En de laatste ja, die raakte eigenlijk uh, onze groep. Want uh, meer journalisten zat ik in de gang... Van een, van een gebouw. En uh, die, die motie kwam vlak voor de gang uh, buiten. Terecht. Gilles Jacquet was, uh, was meteen dood. En ik was licht gewond, ik ben er boven de straat opgevlucht. gevlucht. Uh, mijn gezicht bloedde, dus ik wilde, ik wilde niet de straat op, weg. Bij de aanslag in Oms kwam dus ook de Franse journalist Gilles Jacquet om het leven. President Sarkozy reageerde gisteravond op de Franse televisie. Vous que mes mots et je begrijpt dat mijn eerste woorden is, en ik ben zeker. Dat elk ander op de cœur te associëren. Zijn voor de van Gilles Jacquier, de journaliste van France Franse Televisie. die de vrijheid verliest in Syrië. door zijn werk te doen. Trouwens, de woorden van president Sarkozy. Jacquier werkte als verslaggever voor de Franse televisie. Hij reisde vaker naar crisisgebieden. Op de westelijke Jordaan-oever werd hij al eens geraakt door een kogel. Maar dat overleefde hij. In Os is een jongen van 9 jaar zwaar gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk, zegt de politie in Os. Hij zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en het zou mogelijk gaan om zeer zwaar vuurwerk. Wat we in ieder geval weten is dat de jongen met zijn verwondingen nu overgebracht is naar het ziekenhuis... en dat hij daaraan behandeld gaat worden. En deze jongen heeft volgens de politie verwondingen over zijn hele lichaam. Hoe hij aan dat zware vuurwerk kwam... Dat is nog niet duidelijk. Primair is het nu belangrijk dat er gekeken wordt... naar de verwondingen van de jongen. En de politie doet het onderzoek. En dat van de komende dagen duidelijk worden... Uh, wat er nou precies gebeurd is... en hoe deze jongen aan het vuurwerk is gekomen. Wat er precies is misgegaan bij het afsteken... ook dat wordt nog onderzocht. Sovjet-spion Gevork Vartanian is overleden. Hij wist tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen... dat de nazi's een aanslag, aanslag zouden plegen... op de top van de geallieerde leiders. Stalin, Roosevelt en Churchill. Daarnaast infiltreerde Fatanian in de Britse geheime dienst. Hij begon al op 16-jarige leeftijd voor de inlichtingendienst te werken en sprak een paar jaar geleden nog zeer nuchter over de vereidelde aanslag. It was a fortune that uh, we were the first to find out when they dropped this from parachute this six people mm -hmm. radio operator. Mm -hmm, mm -hmm. We just succeeded in zeggen waar ze zijn. Russische president Medvedev heeft Vartanian een echte patriot genoemd. Georg Vartanian is 87 jaar geworden. In Dachau, vlakbij München, is gisteren een officier van justitie in de rechtszaal doodgeschoten. Een man die terecht stond in een fraudezaak, trok tijdens de zitting plotseling een pistool. Daarmee schoot hij eerst op de rechter en daarna op de officier, dat is een verslaggever. De 31-jarige staatsanwalt werd door meerdere schoten, angeblich drie kogels, in den overkörper getroffen, sank blutüberströmt neben zijnem stuhl zusammen. De aangeklagte zelf is dan van zeugen des Prozesses überwetigt worden. De officier van justitie werd door drie kogels in het bovenlichaam geraakt. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Beierse minister van Justitie zegt dat het om een heel gewone rechtszaak ging... en dat er dus ook geen bijzondere veiligheidsmaatregelen waren genomen. Gerade deswegen, dus, omdat het zich om een routineverhandeling handelt... moet man ook zeggen, is deze niet met absolute zekerheid... wie veel andere verhandelingen bij ons in het land... met absolute zekerheid, die zich jeder wünscht herzustellen. Minister Merk zegt dat de veiligheid ook al willen we die allemaal nooit helemaal gegarandeerd kan worden. De beurs op Wall Street gebeurde niet zo heel veel gisteren. De Dow Jones sloot een tiende procent lager. Technologiebeurs Nasdaq won een drie tiende procent. Dinsdag werd op de beurs in New York nog de hoogste stand in vijf jaar bereikt. Maar gisteren hielden de handelaren zich stil. Onder meer tegenvallende cijfers uit Europa waren er de debet aan. Kijken we nog even naar Japan. Daar staat de Nikkei-index vier uur na opening op een lichtverlies. Tot zover dit nieuws over zegt. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio 1. En dan vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Er komt een film over het leven van de Belgische zanger Rocco Granata. Centraal staat de migratie van Italianen in de jaren 50 naar België... om daar in de mijnen te werken. De vader van Rocco Granata was een van die migranten. De planning is dat de film komend najaar... in de Belgische theaters in première gaat. Marina... Zo gaat hij heten. En Marina was natuurlijk ook de titel van dat nummer waarmee Renata in 1959 wereldberoemd werd. Ik sono innamorato di Marina. Una ragazza mora Macarina. Maar lei non vuole saperne del mio amor. Cosa paro per conquistar el suo popolo. Giorno la non sola sola riportami ma mi batteva mille allora quando gli dissi che la volevo amare mi diede un bacio e Marina Marina oh Marina ti più presto sposar. Marina, Marina, oh Marina, ti voglia più presto sposare, oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no, oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no.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 En dan. Rocco Granata was dat met Marina met zijn 73 jaar nog altijd actief trouwens in de Belgische muziekbusiness. Het is kwart over zes. Het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Olympische zomerspelen in Londen, Wimbledon en de Tour de France. 2012 wordt een prachtige sportzomer voor de liefhebbers. NOS besteedt deze week op Radio 1 aandacht aan de omvangrijke sportagenda. Verslaggever Mark-Robin Visser trekt iedere werkdag erop uit. En laat zich verrassen door sporters, trainers, begeleiders en bondscoaches. Mark-Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. En dan ben ik nog een evenement vergeten. Wat dacht je? Ja? Dat schoot mij gisteren ook ineens te binnen, zeg. Ik sprak gisteren met uh, Henk Gemser, de oud-schaatscoach... Uh, die tegenwoordig uh, uh, technisch directeur bij het handboogschieten is. En die klampte mij gisteren nog eventjes aan, gisterochtend. En die zei, Mark Robin, je moet ook even vertellen... Dat, je bij het, dat mensen in een rolstoel ook gewoon aan het handboogschieten mee kunnen doen. Zonder uh, verder extra dingen erbij. Ik, uh, want het is heel erg interessant. Er zijn niet zo heel veel sporten waar minder valide ook aan mee kunnen doen. Ik zeg, goed Henk, ik zal het, uh, ik zal het morgen vertellen... En zo dacht ik meteen natuurlijk de Paralympics. De Paralympics hebben we ook nog vanaf 29 augustus ook in Londen. En daar zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen mee bezig. 4000 atleten zijn er bezig voor de, voor de Paralympics. En ze gaan in 20 takken van sport meevechten om de medailles. Ja, en welke sport zullen we daar dan eens uit pikken... Dacht ik, dat is natuurlijk lastig, uh, uh, moeilijk kiezen. Ik ben uh, maandag bij het zwemmen geweest. Dinsdag de hippische sport, gisteren dus het handboogschieten. Nou, waar zijn we ik goed dacht... in? Nou, wij zijn dus wel goed in het basketbal. Maar dan niet de heren, de dames. Die schijnen nogal goed. dames damesbasketbal, rolstoelbasketbal, schijnt, uh, schijnt heel erg goed te gaan. Die trainen ook in Arnhem, net als die handboogschieters. Dus ik ben nu weer op sportcentrum Papendal op zoek naar... Het Sportcafé. Want daar schijnt de training van de dames rolstoelbasketbal te beginnen. Ja, vraag me niet waarom. Maar ik moet in het Sportcafé zijn. En dat is nog best wel uh, moeilijk vinden, want het is een heel groot terrein... met slagbomen en er rijdt af en toe een bewakingsautootje rond. Maar die heb ik nog niet kunnen spreken. Dus terwijl ik op zoek ben naar het Sportcafé hier op Papendal... wil ik jullie graag vast even een klein smaakmakertje geven... van het Dames Rolstoelbasketbal. Net als de heren basketballers, u zag dat bij de NOS, doen de basketbalsters het goed. Engeland met 48-24 en Japan met 34-54 werden verslagen. En Maya van Leeuwen-Lokke bracht het Olympisch record meest gescoorde punten in een wedstrijd op 30. Ja, dat is helemaal te gek. Dit is echt, ja, daar ben ik heel trots op. Het, is gewoon, ja, het Geeft een heel lekker gevoel en een goed vertrouwen voor zeker de volgende wedstrijden. Want ik denk dat de tegenstanders toch wel de schrik in de benen hebben. Ja, we hebben toch een prachtige sport gezien. En ik moet zeggen, als we van tevoren voor dit toernooi hadden gezegd, we, we winnen zilver, hadden toch verschillende mensen zeer bedenkelijk gekeken en hadden gezegd, je bent gek Terp. Nee, ik vind het prachtig. Wat ik zo mooi vond. Ze hebben een schitterend toernooi gespeeld. Het was één ploeg. Het was een eenheid. En ze hebben ervoor geknokt. En ja, je moet zeggen, het allerbeste team heeft gewonnen. En dat vinden ze eigenlijk zelf ook. Ja, nou, je herkent natuurlijk uh, good old Erika Terpstra. De toenmalige uh, staatssecretaris van, uh, van sport. Hè. Dit was in Atlanta alweer lang geleden. 1996. Maar ik voorspel je, dit ja jaar in Londen... Komen we terug met die rolstoelbasketballers. Hou die dames in de gaten. Ik wacht uh, hier op trainer Gertjan van der Linden. Die komt hier zo naartoe. En dan gaan wij hier eens even een stevig potje... rolstoelbasketballen ja. in Arnhem. Ja, Dat kan er stevig aan toe gaan hè, met rolstoelbasketbal Dat Ja, al is gehoord. Wij zijn benieuwd. Ja, ik, uh, ik ben ook heel benieuwd naar de laatste gemene trucjes. <laughs> ze mogen ze op je uitproberen. Mark-Robin Visser op Papendal vanochtend... over de rolstoelbasketbalsters. Door naar Groot-Brittannië. Premier Cameron vindt namelijk... dat zijn eigen land veel vaker kaskrakers voor de bioscoop zou moeten maken. Het gebeurt nu volgens hem te weinig... en dus kwam hij gisteren met een nu al omstreden voorstel. You're a wizard, Harry. I'm a what? Harry Potter, een verfilming van een Brits boek met Britse acteurs. Maar de volledige opbrengst ging naar Hollywood... En dat wil de Britse premier Cameron in de toekomst anders zien. He hasn't seen me. De Britten zouden zelf meer blockbusters moeten maken, zoals de King's Speech. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Why are you here then? Because I bloody well stammer. De King's Speech kostte 9 miljoen pond, leverde 250 miljoen op en won vier Oscars. Een schoolvoorbeeld van hoe je een succesvolle film maakt, zegt Cameron. Uh, no, no, no, no, no, no, no. De premier wil daarom alleen nog maar geld geven aan films die vrijwel zeker kaskrakers worden. Maar dat is onmogelijk in te schatten, zegt filmmaker Michael Winner. Is a complete joke. Does he seriously think someone at the British Film Institute, lovely people as they are, is going to be capable of knowing what films will be commercially successful? If he did, He could go to Hollywood and 5 million dollars a year. Yes. Maar dat Cameron eraan denkt om de financiering van films anders te regelen, dat is een goed plan, zegt acteur Julian Fellows. I take that as a compliment. At the moment there is a thinking or there has been a thinking in the past that public money should only go into films that can't get any investment anywhere else. Well, when you actually analyze that, it better het should only go into films that nobody could conceivably want to zien. Als niemand in een film wil investeren, wil kennelijk niemand die film zien. fellows. Want van films die niemand wil zien, zijn voorbeelden genoeg. But 90%, 99% of British films die a death. They're known at 4 in the morning on some obscure TV channel. And there's only got three people watching it. Michael Winner heeft dan ook een duidelijke boodschap voor Cameron. Ik zou zeggen, David, put de money somewhere else. Als het om films gaat, is het nieuwe jaar goed begonnen voor Cameron. De film The Iron Lady over het leven van de Britse premier Margaret Thatcher... haalde in het eerste weekend al meer dan 2 miljoen pond op. Gentlemen, shall we join the ladies? Als laatste uit de Iron Lady. Margaret Thatcher gaat vandaag trouwens in Nederland in première. Op Brusselse nieuwjaarsrecepties toont Europa's raadspresident Herman van Rompuy zich vastberaden. We werken aan een oplossing voor de schuldencrisis, zegt hij. Maar de leider van de Europese liberalen, Kiefer Hofstad, is er niet gerust op. De oplossing eh, voor nu is volgens Verhofstadt de eurobond, Oftewel obligaties waarmee Europese landen tegen één gemeenschappelijke rente geld kunnen ophalen. Goede verslag van onze correspondent in Brussel, Tijn AD. Meneer Van Rompuy, dat vind ik een mooi symbolisch gebaar... dat u in dit misschien wel magere Europese jaar... te voet naar deze nieuwjaarsreceptie komt. De afstand is niet ver, hè. Enkele honderden meter. Champagne, Franse, is. Voilà, het ziet er goed uit. In de statige Solvay-bibliotheek in de Europese wijk hier in Brussel... houdt KPN de nieuwjaarsreceptie... Prins Constantijn is er ook. Die werkt voor het kabinet van Eurocommissaris Nelly Kroes. En zometeen gaat Europa's president, de president van de Europese Raad Herman van Rompuy, speechen. Absoluut. Bent u speciaal daarvoor gekomen? Um, nee, wij zijn vooral voor KPN gekomen. En de champagne. En de champagne. Het werk zal meer tijd en meer in het jaar ahead En we zijn allemaal klaar. Voor dat task. A happy new year. Uh, we moeten niet de indruk hebben dat. Uh, sinds 1 januari. de europroblemen zijn opgelost. He, met andere woorden, de problemen van 2011 nemen we grotendeels mee naar 2012. Wim van der Kamp. Europarlementariër voor CDA. Een paar weken nog uh, tot de eerstvolgende Europese top hier in Brussel. Er gaan allerlei proefballonnetjes weer op. Iedereen schiet alle kanten op. Er zijn bilateraaltjes. Een oplossing als de eurobonds, de euroobligaties. Daar wordt weer druk over gesproken. Iedereen zoekt naar oplossingen. Goed idee? Uh, een, een, een lievelingsonderwerp van de liberalen. Uh, ook wel gesteund door de sociaaldemocraten. Maar wij binnen de combinatie uh, CDA-EVP uh, zijn er heel terughoudend in. Als je dus eurobonds invoert, dan gaat de Nederlandse rente omhoog... en de Griekse rente gaat omlaag. Wij betalen nu een hele lage rente, omdat wij het redelijk op orde hebben. Net zoals de Duitsers. Maar als je de zaak gaat vergelijken en koppelen aan elkaar dan gaan wij 6 à 7 miljard euro meer rente betalen op onze staatsschuld. Hoe en... moet je dat eigenlijk politiek verkopen op het moment dat uh, nu ook weer blijkt... Hè, dat het IMF geen vertrouwen heeft in de Grieken? Ja. Tegelijkertijd gaan er ook allerlei stemmen op dat uh, het geld wat wij de Grieken hebben gegeven... dat we dat nooit terugkrijgen. En dan willen we ook nog eurobonds waar wij echt slechter op worden en de Grieken beter. Ja, maar die vraag zou u eigenlijk aan de heer Verhofstadt uh, moeten stellen. Want ik wil geen eurobonds. Ja. Het zaaltje hier in het... Het Europese parlement stroomt vol. GELACH. Speciaal georganiseerd door Guy Hofstad. Er is I think, a growing consensus that it is possible to create a eurobond. Iedereen zegt: Gieve Hofstad, hou nou toch op. Blijf niet zo drammen met die Eurobonds. Ja, maar ik denk dat je de schuldencrisis niet kunt oplossen zonder uh, een euro obligatiemarkt te organiseren. Dat wordt meer en meer duidelijk. Begrijpt u de huiver in Nederland? Ik denk dat in Nederland ook een heleboel organisaties, eh, pensioenfondsen, banken, verzekeringsinstellingen allemaal voorstander zijn. Daarmee zegt u eigenlijk dat het ontbreekt in Nederland aan politieke moed. Nederland vreest, of de politieke wereld in Nederland vreest, dat zij meer rente gaan betalen op hun uh, schuld. En dat, dat is er ook zo? Nee, dat denk ik niet. Absoluut niet. Omdat de grootte van uh, die uh, markt, van die obligatiemarkt als we die creëren, een enorme daling gaat teweeg brengen van, uh, de, uh, van, de, van de rente. Namelijk, uh, er is één bepaalde regel die absoluut uh, geldig is in obligatiemarkten. Hoe groter de markt, hoe lager de rente. Okay. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. De Nederlandse handballers hebben het thuisduel in de WK-kwalificatie tegen Estland gelijk gespeeld. De formatie van bondscoach Harry Weerman kwam in geleen niet verder dan 35-35. Oranje is daardoor nog lang niet zeker van de play-offs. Komende zaterdag is de uitwedstrijd in Estland dus. En Oranje moet dan minstens weer gelijk spelen. Mark Smets is assistent bondscoach en hij is optimistisch over de kansen van Oranje komende zaterdag.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 Nederlandse vrouwen-turnploeg is er bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen... niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Zonder de geblesseerde Celine van Gerner en Joy Goedkoop... was een plaats bij de laatste vier landen te veel van het goede. Nederland mag nu slechts één turnster afvaardigen naar Londen. Dat wordt Van Gerner of Wyoming Marcella. Binnen vier weken wijst de Gymnastiekbond één van deze twee aan.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 Dan naar het wielrennen, de 67ste ronde van Spanje... telt dit jaar tien aankomsten berg op. De vuelta start op 18 augustus met een ploegentijdrit in Pamplona... en eindigt op 9 september in Madrid. Er is dit jaar één individuele tijdrit... Uh, op 29 augustus over zo'n 40 kilometer. Jean-Paul van Poppel, ploegenleider van Vacansoleil, Soleil... over deze editie van de ronde. Het is dus een vuelta die, uh, die wel erg lastig is. Uh, uh, heel lastig, zelfs dit jaar. En dat voor het einde van het seizoen. Dus uh, ja, we hebben ons, uh, wel een verslikt al uh, zeg maar in het programma... waar we die uh, volgeschoten hebben gekregen. Ook de wielrenners Robert Geesing en Bauke Mollema van de Rabobank-formatie hebben het routeschema van de Vuelta gezien. Geesing is niet ontevreden met de vele bergetappes. Nou ja, als je het profiel ziet, er staat uh, bij uh, op de site van de Vuelta... Staan, uh, zeven keer over bergetappen. Uh, bergetappen betekent daar ook direct berg op aankomst. En dat is op zich wel, uh, wel speciaal, denk ik. En zelfs de vlakke rit hebben af en toe een berg op aankomst. Dus... Uh, uh, ja, een, een rit met alleen maar berg op aankomst. of een, een, een voorwelte met alleen maar Bergebaankomsten, dus dat is denk ik uh, ja, super, uh, super uitgepakt uh, zeg maar voor ons. Mollema eindigde vorig jaar in de Vuelta als vierde. Maar weet u nog niet zeker of hij dit jaar in Pamplona aan de start verschijnt. Ja, dat is zo dat, goed. Maar uh, er zijn natuurlijk uh, nog belangrijke wedstrijden. En volgend jaar is Tour uh, is mijn allereerste doel. En ja, daarna komt misschien de Vuelta. Trainer John van der Brom van Vitesse vreest dat hij enkele weken geen beroep op Guram Kashia kan doen. Kashiach raakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Limassol geblesseerd aan zijn enkel. De eerste diagnose is dat de Georgiër voorlopig rust moet houden. Vitesse won met 9-0. Jonathan Reis vierde zijn debuut gelijk met twee treffers. Van der Brom over de blessure is maar van zijn aanvoerder. Ja, Guram is, uh, is geblesseerd zelf, uh, afgegaan met een uh, ja, na het, uh, een vrij uh, enkel enkelblessure. Er zit een bekende, het ei zit op zijn enkel. Dus ja, we moeten, we moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Maar het ziet er niet goed uit. Dat, in alle ja, positieve dingen over Jonathan en, en ook Mike Havenaar, die twee keer gescoord heeft, is het wel een bom dat, uh, ja, dat we onze aanvoerder verliezen, natuurlijk. Dan naar de wedstrijd tussen Ajax en AZ. Ruim 8000 kinderen onder de 13 jaar hebben zich inmiddels aangemeld... voor het bekerduel van donderdagmiddag 19 januari. Ze mogen de replay van de gestaakte wedstrijd gratis bezoeken. Basisscholen en sportverenigingen kunnen tot morgenmiddag... via de website van Ajax een kaartje bemachtigen. Per zes kinderen mag er één begeleider mee. Barcelona en Paris Saint-Germain hebben overeenstemming bereikt... over de overgang van de Braziliaan Maxwell naar de Franse club. 30-jarige Maxwell verruilde internationale in 2009 voor Barcelona... en daarvoor speelde hij bij Ajax. Dan het uit. Volleybal, de vrouwen van Weert en Sliedrecht... zijn met een overwinning begonnen aan de tweede ronde van de Challenge Cup. Weert was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Jedin Svog... uit Bosnië-Herzegovina. En Sliedrecht won met 3-2 van Kimik Yushni uit Oekraïne. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, Amerika heeft de aanslag op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. En ook wordt elke betrokkenheid ontkend. In Teheran werd gisteren een 32-jarige wetenschapper in zijn auto opgeblazen. Iran zegt dat Amerika en Israël erachter zitten. Jeruzalem weigert officieel commentaar. En dat de spanningen tussen het Westen en Teheran oplopen... blijkt ook uit de aankondiging van Japan om minder olie te importeren uit Iran. Met maatregel steunt Japan de sancties van de Verenigde Staten... tegen het kernprogramma van Teheran. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een filmpje op internet... van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op die video is te zien hoe vier militairen urineren... over drie dode strijders Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd.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 Alleen in Zeeland komen op dit moment opklaringen voor. En het is nu zo'n 8 graden met een stevige en vlagerige zuidwestenwind. Vanochtend raakt het overal bewolkt in het land en gaat het vanuit het noorden licht regenen. De wind trekt ook flink aan en wordt uh, matig tot vrij krachtig, boven land dus. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komt een krachtige tot harde wind te staan. Daarbij komen ook af en toe zware windstoten voor. De waddeneilanden eilanden maken later vanochtend nog even kans op een stormachtige wind, windkracht 8. Vanmiddag neemt de wind alweer af, draait vervolgens ook naar het noordwesten. Het regengebied trekt ook verder naar het zuiden van het land en in het noorden wordt het vervolgens weer droog. Wel is er later weer kans op een paar buien in het noordelijk kustgebied. Het wordt zo'n 9 tot 10 graden, opnieuw zeer zacht voor dit jaar getijde. Kijken we naar morgen, vrijdag, dan wisselen wolken en zon elkaar af. Is er in de kustprovincies nog kans op een bui? Het wordt daarbij een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A12-Duitse grens richting Utrecht bij Arnhem-Noord 2 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen ook 2. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Las Vegas. Daar is de grote consumenten- en elektronica-beurs aan de gang. Daar komt altijd veel nieuws vandaan. Over welke nieuwe elektronische snufjes we de komende maanden kunnen verwachten. Roland Stekelenburg, internetdeskundige, houdt voor ons de trends daar in de gaten en heeft er de hele dag rondgelopen. Roland, goedemorgen. goedenavond voor jou. Ja, goedenavond, goedemorgen voor jullie. Wat is dat voor een belevenis om daar rond te lopen? Ja, het is een enorme beurs met uh, ja, consumenten-elektronica, dus allerlei elektrische apparaten. En alle uh, grote merken die presenteren hier deze week uh, hun nieuwste modellen. Het is echt een enorm evenement. 140.000 bezoekers, 20.000 nieuwe producten deze week gelanceerd. Uh, 37 voetbalvelden groot. Ik heb oh. het allemaal eventjes opgezocht. <laughs> en als je alles wil bekijken, dan moet je meer dan 20 kilometer gangpad lopen. Nou, Dat wow. heb ik uh, niet gedaan vandaag. Hoeveel, hoeveel kilometer heb je afgelegd, denk je? Nou, ik denk de helft. Oké. Okay. Hey, ik begreep dat Apple helemaal niet aanwezig is op die beurs. Waarom is dat? Ja, dat doen ze al een paar jaar. Uh, Apple is wat dat betreft eigenwijs. zijn ze altijd geweest. Uh, maar ze zijn wel heel aanwezig hoor. Al hebben ze geen uh, stand hier. Um, er is er bijvoorbeeld een hele hal met allemaal gadgets en accessoires voor uh, iPhones en iPads. En... Uh, wat je eigenlijk ziet, is dat allerlei fabrikanten uh, daardoor, doordat Apple er niet is, de kans grijpen om allemaal producten te lanceren waarmee ze eigenlijk met Apple gaan concurreren. Bijvoorbeeld tablets. Nou, we kennen allemaal de iPad. Uh, het is andere fabrikanten nog niet echt gelukt om een concurrent te lanceren. Nou, ik heb er vandaag, denk ik, een stuk of dertig gezien van mm. alle soorten en maten. Nou, we zullen het zien of het ze gaat lukken om met Apple te concurreren. Ja en de iPad of de Pad, het tablet krijgt dan weer concurrentie van de laptop. Zit het zo? Ja, want dat, dat, het, het is hier er is één buzzwoord op de op deze beurs dat is Ultrabook. Dat is een soort nieuwe laptop. Allerlei fabrikanten komen daarmee. Dat is een hele dunne, platte laptop. En dan denk je nou, dat, dat is leuk, maar eigenlijk Apple heeft dat ding twee jaar geleden ook al gelanceerd. Dus dat is ook weer zo'n product waarvan je eigenlijk denkt van ja, Apple is niet aanwezig op die beurs, maar alles wat je ziet is toch eigenlijk concurrentie met die mooie dingen van Apple. Kijk, uh, en één groot vliegwiel is het. Noem eens een trend die, uh, die je opvalt, behalve die, die Ultrabooks. Want we hebben natuurlijk allerlei trends gehad. Internet connected, uh, televisies, uh, auto's, noem maar op. Wat, wat, wat, wat valt je nu daarop? Nou, wat mij heel erg opvalt is dat we eigenlijk naar de volgende generatie van interface gaan. Uh, en daar bedoel ik mij, vroeger bediende je apparaten met toetsen. Uh, daarna kreeg je touchscreens, uh, aanraakschermen. En we gaan nu echt de fase in uh, uh, waar je apparaten kunt bedienen met, met spraak en met gebaren. Mm -hmm. uh, in alle apparaten uh, in de nieuwe versies zit uh, spraakherkenning, dus dat je je televisie gewoon kunt zeggen. Uh, schakel naar kanaal 3 en dan doet hij dat. Uh, gebaren worden ook herkend. is dus de Kinect-technologie, uh, die ook in de Xbox zit, misschien ken je dat. Mm -hmm. nou, ja. uh, dat gaat ook naar computers en naar uh, televisies en naar allerlei andere apparaten... waardoor je eigenlijk zonder uh, tussenkomst van knopjes uh, je elektrische apparaten kunt bedienen. En werkt dat ook allemaal al? Want die, die bijvoorbeeld uh, spraakherkenning gaat nog niet altijd even goed. Hè? Het uh, apparaat verstaat het nog niet altijd. Nou, het is heel ingewikkeld. Je ziet dat het voor het Engels eigenlijk heel goed werkt. Uh, de vertalingen naar uh, de kleine talen uh, is toch altijd lastig. En uh, daar zul je zien dat, dat uh, dit soort dingen in Nederland altijd wat achterop lopen. En uh, Je ziet met de nieuwe iPhone ook, hè, daar, daar die, die uh, een tijdje geleden gelanceerd werd. Daar zit ook die spraakherkenning in. Mm. Uh, het is nog best ingewikkeld, maar het, ik heb hier vandaag echt, echt heel goed werkende dingen gezien. Dus ik, ik, uh, je ziet dat het daarheen gaat. En dan hebben we begrepen, Roland, dat de beurs ook vol staat met um, huishoudelijke apparatuur en auto's. Waarom? Ja, dat klopt. Uh, nou, er zijn twee dingen. Je ziet dat alles connected wordt, zoals dat heet. Dus alle apparaten, of het nou auto's zijn, koelkasten of wasmachines, die worden aan het internet verbonden. Um, om eerst maar even met de huishoudelijke apparaten te beginnen. Um, je ziet uh, hier bijvoorbeeld wasmachines die je met een app kunt bedienen van afstand. en um, uh, Koelkasten, complete huizen, waarbij eigenlijk alle apparaten, van je weegschaal tot je thermostaat, ...door middel van applicaties die je op je telefoon hebt uh, kunt bedienen. Um, dat is een trend die je hier echt ziet. En daardoor ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden. Ook op het gebied bijvoorbeeld van energiebesparing. Want op het moment dat je natuurlijk uh, je telefoon weet uh, ook waar je bent... Hè, ...dus op het moment uh, dat, dat je daar je energieverbruik op kunt afstemmen... ...bijvoorbeeld als je het huis uitgaat... ...dat de centrale verwarming automatisch een paar graden lager gaat. Nou, dat soort dingen... Ja, dat gaat echt nu wel doorbreken. Dat zie je hier op, op alle gebieden. Goed. je wel Nog een dag? Of behoud je het bij één dag en tien kilometer? Nee hoor, nee. Ik ga uh, morgenochtend, dat is hier nu avond, sta ik vroeg op... en dan ga ik weer de hele dag de volgende tien kilometer doen. Goed, zo, veel plezier dan en een goede schoen aan. Okay. tot uh, volgende week. En dan is hij ongetwijfeld weer hier, Roland Stekelenburg. En ik vraag me wel af hoe de was dan in die wasmachine gaat. Ja, dat Met zul je amp. helaas zelf moeten oh. doen, jongen. Ja. Vrees ik, nu nog dan althans. Drie grote hijskranen. We hebben gisteravond een uh, sluisdeur in de sluis van Eefde bij Zutphen omhoog getakeld. Een week geleden stortte het gevaarte onverwachts naar beneden. En sindsdien is het uh, scheepvaartverkeer op het drukke Twente Kanaal gestremd. De verslaggever Rien Kamer zag hoe die sluisdeur gisteravond dus heel langzaam omhoog getild werd. Drie enorme kranen zijn ingezet om de 90.000 kilo zware sluisdeur omhoog te tillen. Dat moet heel langzaam, want anders dan komt hij misschien wel klem te zitten tussen zijn geleiders. Hij moet dus ook echt recht omhoog getrokken worden. En in de sluis staat nog een paar meter water... De sluis kan niet helemaal leeggepompt worden, want dan wordt de druk van buiten de sluis te groot. En daarom zal de sluisdeur een paar meter omhoog getild worden. Dan wordt die gestut en dan kijken medewerkers van Rijkswaterstaat hoe de deur eraan toe is. En gaan duikers het water in om te kijken hoe het onderwater is. Op enige afstand wordt het omhoog takelen bekeken door tientallen mensen achter een hek. Het is mooi om te zien, spectaculair. Ja, en duurtoestand. ja. ja. Vier jaar geleden al het nieuw gemaakt hier naar de kloten. Hoe komt dat? Dat heeft weken dicht liggen hier, hè? Weken dicht. En nu na ja, vier jaar door de hele stad naar beneden. Dat kan, ik, dat kan ik niet begrijpen, niet. Echt niet. gaat heel nu nu kunt gewoon ten opzichte, ten opzichte van de brug keert het zien. Kijk, het komt ondergaan. En daar hangt hij dan in de touwen. Ja, we staan te ver af om te zeggen of wat aan de hand is. Nee, he? dat kunnen we niet zien. Wat gaan ze nu doen? Ja, nu gaan ze weer van dichtbij uh, die onderste lijn, maar vooral die hoeken uh, bekijken. Ja, op een bootje zitten ze, uh, drie mensen, vlotje, ja. twee mensen van de ja. staat en iemand van TNO? Twee, waarschijnlijk ja, van TNO. Uh, nu worden er weer opnieuw foto's gemaakt. Er wordt, uh, ja, dat is nu de gelegenheid om, om, om die opnames te maken. En als het goed is gaan ze er ook nog onderdoor, om ook de andere kant uh, te bekijken. Zegt Jan Huurman van de Rijkswaterstaat. We staan hier al een tijdje bij de sluis te kijken. Er worden foto's gemaakt, van dichtbij wordt gekeken wat er aan de hand is. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Ja, als je zo'n deur van 90.000 kilo naar beneden valt... dan kan natuurlijk staal vervringen, kan scheur, scheuren in de staal kunnen ontstaan. Kunnen verbuigingen ontstaan. Maar ook de drempel waar die deur op rust, dat is een betonnen drempel... die, is met, die is met een hoop kracht opgekomen is, daar kunnen scheuren in zitten. Vandaar dat zo direct ook duikers het water ingaan om die drempel te gaan bekijken. En dan, aan het eind van de avond, zakt hij weer langzaam naar beneden. En ja, dan, dan gaan we morgen naar de opnames kijken... en dan gaan de, de, de, de deskundigen gaan kijken van wat er kapot is... of het gemaakt kan worden. Ja, dat is natuurlijk nog even een proces van een paar dagen. Nou liggen hier voor de sluis zo'n 42 binnenvaartschippers... die heel graag verder willen. Wat heeft u hen te melden? Ja, op dit moment eigenlijk heel weinig. We informeren ze iedere dag per e-mail, krijgen ze een bericht van ons... Uh, zodat we ze op de hoogte houden met wat we gedaan hebben of wat we aan het doen zijn. Uh, maar iedere keer weer de vraag uh, hoe lang duurt het nog, kunnen we zelf nog niet eens beantwoorden. Maar het is in ieder geval geen kwestie van dagen, waarschijnlijk van weken. Nee, dat zie je nu wel. Dat, dat, uh, uh, de, de spullen zijn nu allemaal naar de fabriek voor controles. Dus die zijn ook niet met een paar dagen weer terug. Maar hoe het lang het precies duurt, dat is echt onbekend. Dan nou sprak ik net een van de bewoners hier uit Eefen, die zegt van ja, heel raar, een paar jaar geleden is dit gerenoveerd. Ja, dat klopt. De eerste renovatie in 2003, 2004. Uh, vervolgens in 2006 zijn er nog onderhoudswerkzaamheden... en in 2009 zijn de laatste renovaties gedaan hier. Dat maakt het nog vreemder dat dit is gebeurd. Nou ja, dat is ook een reden van onderzoek. Van, uh, uh, die renovatie die moet gewoon goed uitgevoerd zijn. Daar kijken we natuurlijk naar. naar die verschillende renovaties zijn allemaal vastgelegd. En uh, zolang we niet precies de reden weten van, van uh, wat, wat hier gebeurd is... Daar kunt u dat verder ook weinig over zeggen. En ondertussen wordt er doorgewerkt? Ja, dat wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Wordt vervolgd dus. Verslaggever Rienkamer Vanaf vandaag te zien in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Een beetje tragisch expositiestuk. De vuurpijlmuis. Of dat een grote publiekstrekker wordt, dat horen we zo dadelijk... na de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Marcel valt alleszins nog mee bij elkaar, 8 kilometer. De langste is die file op de A28 van Zwolle naar U Utrecht. Bij Amersfoort staat nu 4 kilometer. Ja. Mies wat, wat verwacht je voor half 9? Uh, normale ochtendspits, ik denk rond half 9, ongeveer 180 kilometer. Dankjewel, Jolanda van der Velde bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Boekwinkels Lexus melden ondanks dat het speelgoed en badschuim gaat verkopen. Bij supermarkt Lidl kun je terecht voor uh, hoogpolig tapijt. En bouwmarkt Praxis heeft roeiapparaten en home trainers in de aanbieding. Snapt u het nog, als consument? Winkeliers lijken enigszins in de bar. De branchevervaging is niet te stoppen. Verslaggever Jeroen Schutheiser neuste in wat folders... en dat deed hij samen met retailkenner Frank Kwiks. Ik heb even wat reclamefolders meegenomen. Hier, carnavalskleding bij de Lidl... Het moet niet gekker worden. Een vierzitsbank bij Carwij, Frank Wix, retailkenner. Nou, wat mij opviel uh, afgelopen december was dat ze bij BCC uh, gezelschapsspellen verkochten. Het is toch niet echt elektronica. Wat is dat toch? Het lijkt wel alsof winkeliers in het geheel de weg kwijt zijn. De branche vreemd, eh, wordt vaak gebruikt om het eh, prijsimago een beetje te helpen. Wat ze dan doen is dat ze producten gaan verkopen die ze normaal gesproken niet verkopen. Dus eh, kijk naar een bouwmarkt en die gaat televisies verkopen. En dan gaan ze daar gewoon een hele scherpe prijs neerzetten. En daarmee krijg je het idee als klant dat ze eigenlijk wel goedkoop zijn. En dan let je misschien wat minder op, op die andere producten. Die ze eigenlijk verkopen, boormachines. En daar moeten ze het geld aan verdienen. Aan de, de boormachines, maar nog veel makkelijker zijn de schroefjes. Want jij en ik weten niet wat een schroef kost. Boekenwinkel Selectis selecties gaat speelgoed verkopen. Intertoys verkoopt sieraden. Dat uh, Intertoys uh, sieraden gaat verkopen of speelgoedwinkels dat uh, gaan doen... dat snap ik nog omdat uh, kinderen jonger volwassen worden... en dat het ook gewoon bij het, bijna bij het speelgoed uh, hoort. Uh, wat boekhandel selecties doet... Ja, ik denk dat dat niet uit, uh, uit luxe geboren is. Uh, in december had dat nog wel een logica als je spellen verkoopt. Hebt. Maar of dat nu voor de lange termijn de manier is om uh, een boekhandel overeind te houden... Ja, daar, daar heb ik mijn twijfels bij. Er zijn ook winkels die niet naar dat wapen grijpen. Uh, ik noem een Sibel, daar koop je sieraden. Maar ik heb er nog nooit fietsen gezien. Waarom doet nou de ene winkel het wel en een ander dus niet? De meeste winkels die branchevreemd gebruiken... zijn winkels die relatief veel op elkaar zijn gaan lijken. Kijk naar bouwmarkten. Die zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. En waarmee maken ze dan het verschil? In branchevreemde producten. Zitten er ook nadelige kanten aan? Ja, Het grootste nadeel vind ik zelf is dat het uh, heel erg vertroebelend kan werken. Omdat je gewoon niet meer snapt waar een winkel voor staat. En ik moet zeggen bij uh, BCC dat ik wel uh, even zat te kijken. Toen ik op die site kwam, dat ik van zeker ik wel op de goede site. Dus dat kan een valkuil zijn? Ja, dat vraagt wel uh, ook iets van je personeel. Je moet het er ook verstand van hebben, lijkt mij zo. Uh, dat lijkt mij wel, want uh, kijk, als je uh, er geen verstand van hebt... Ja, waarom zou je dan naar een winkel gaan? Want uh, dan kan ik net zoiets op internet kopen. Dan hoef ik niet voor naar een winkel te gaan om mensen te ontmoeten... die me niks kunnen vertellen over het product wat ik ga kopen. Wat vinden consumenten er eigenlijk van? Nou, als je kijkt naar consumenten, bijvoorbeeld als je naar Aldi of Lidl gaat, als daar iets in de aanbieding is, dan is het meestal ook altijd heel snel weg. De consumenten gaan wel voor de, voor de koopjes, die, die lopen ook op dingen. Maar ik denk dat je daar wel iedere keer heel goed over moet nadenken. Past het wel of past het niet? Wat zijn volgens u nou de, de kampioenen in het vreemd gaan? In de drogistrijwereld is, is Kruidvat denk ik wel... degene die het ook ooit heeft uitgevonden. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren... dat je daar vroeger dvd's kon je van die, de, zeg maar de klassieke muziek in een meter kopen. Werden er ook nog eens duizenden van verkocht? Ja. Hoe lang gaat dit door? Ja, dit, blij, dit, dit blijft altijd doorgaan. Dat is gewoon onderdeel geworden van, van detailhandel. Een het Lidl-krantje staat nou, niet één product... Wat je kunt eten. En het zijn eh, alles bij elkaar 12 pagina's. Dus eh, ik laat die wel eens zien aan studenten op de universiteit. En dan vraag ik van eh, welke, eh, wat voor een soort bedrijf dit is. Het is een beetje flauw natuurlijk. Hè. Ik heb heel veel buitenlandse studenten. Maar als ik eh, Lidl weghaal en ik laat alleen maar zien wat in deze folder staat. kunnen ze niet meer zeggen wat voor een bedrijf het is. En dan moet je je afvragen of dat uiteindelijk is wat je wilt als winkelier. Want dat zou je omzet kunnen schaden. Nou, het zou zo kunnen zijn dat mensen niet meer weten waarom ze ergens naartoe moeten. En dat is niet handig. Dat zou een valkuil kunnen zijn. Al dus retailkenner Frank Kwiks. Deze week veel aandacht aan de sportzomer die eraan zit te komen. De sportzomer van 2012. Mark Robin Visser ontmoet deze week in de ochtend... sporters, trainers, bondscoaches. En vandaag is er aandacht voor de Paralympics. Vanaf 29 augustus ook in Londen, na de Olympische Spelen daar. En Mark Robin, goedemorgen. Je was op weg naar het Sportcafé... Ja, het schijnt dat de dames altijd in het café beginnen. Nou, dat hier Toch beginnen. <laughs> Ik zal het nog even aan de trainer uh, navragen, G G Jan van der Linden. Uh, we hadden afgesproken in het café, maar uh, dat is geen goede combinatie met topsport, toch? Nou, het hebt de benaming van een sportcafé. Om uiteindelijk hier ook de sporters uh, tussen de middag, met name hier aan het eten zijn en, uh, en hun melkje pakken en uh, noem maar op allemaal. Uh, en hun fruit en uh, natuurlijk het gezonde eten. Uh, dus uh, ja, daarvoor noemen ze dit sportcafé. Ja, het is, het is gewoon meer de naam. We, we zijn er nu, er hangt niet de lucht van verschaald bier of zoiets dergelijks. Dat hoef je niet bij voor te stellen. Het is een keurige ruimte, Marcel. Uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan uh, dadelijk uh, trainen. Dus, uh, dus ja, zoals elke dag uiteindelijk. En uh, we zijn elke dag aanwezig. En ik moet zeggen dat het nu wel heel extreem vroeg is. Hè. Normaal is het een uurtje later en over een uurtje komen die, uh, langzamerhand ook de meiden pas binnen om te gaan trainen. Ja. Ik heb vanmorgen een klein fragmentje laten horen uit 1996, de Paralympics in Atlanta. Toen is er voor het laatst een zilveren plak binnengehaald door de rolstoelbasketballers. Op wereldniveau wel. Ja, tijdens de EK zijn er ondertussen wel genoeg medailles bijgekomen. Want uiteindelijk zitten ze altijd wel bij de top drie van Europa uh, met deze dames. En, uh, uh, maar mondiaal, echte uh, Paralympics en NWK WK is het de laatste keer geweest dat we daar een medaille hebben gehaald. Dus er wordt tijd voor verandering. Het wordt tijd. Sinds 2005 vallen de Paralympics ook helemaal onder de NOC-NSF-paraplu. Er zijn nogal wat ambities ook verbonden aan die Paralympics tegenwoordig? Ja, best wel. Kijk, je moet medaillekandidaat zijn en dan heb je status, uh, wat je status wat je verdient. Hè. Dat is altijd dan een B-status of een A-status. Nou, de dames hebben allemaal een A-status uh, gekregen door hun uh, prestatie op het EK. En uh, de prestatie uiteindelijk wel op een WK waar ze uh, vijfde zijn geworden. Dus ja, we gaan uh, dit jaar uh, weer gewoon tegenaan volop met een A-status. En, uh, ja, en zorgen dat we uh, onze doelstelling gaan bereiken. Ja, ja. Uh, u bent trainer geworden van de dames rolstoelbasketballers onder een aantal voorwaarden. En de belangrijkste was een total commitment, een volledige toewijding. Ja, dat lijkt me logisch. Hè, als je kijkt. Wat vraagt u van de dames? Uh, ja, commitment gewoon om hier fulltime aan het uh, fulltime-programma hier op Apenal deel te nemen. En uh, dat varieert van 16 tot 20 uur trainen per week. En daarnaast hebben ze natuurlijk nog wel hun club en, uh, en ook nog de wedstrijden bij de club. Uh, maar we hebben een fulltime-programma. Het ziet er hartstikke goed uit. De NRC, NSF en de Nederlandse Verbond hebben we gewoon uh, alle mogelijkheden bieden ze om, uh, om ons helemaal goed voor te bereiden op, uh, op zo'n Paralympics. Dus dan vind ik ook dat alle dames en de coachingstaf uh, er volledig aanwezig moet zijn. Ja. Nou luisteraars, Schetjaan van der Linden zit er klaar voor, heeft een oranje jasje aan. Uh, dat is de officiële kledij, dit trainingspak wat u nu aan heeft. Ja, hier uh, trainen wij mee en uh, ja, dat is ook logisch. Je mag het best wel uitstralen wat je, wat je werk is, want uiteindelijk uh, van je hobby uh, je werk kunnen maken. Dat is natuurlijk het mooiste. Oranje boven? En oranje staat altijd boven. Uh, wij gaan echt voor een plak. Hè? De kleur is nog een beetje onduidelijk, maar het wordt een plak in Londen. Ah, wat het is, ik denk dat je, als je na al die jaren kan kijken dat je geen plak meer hebt gehaald... Uh, dan, uh, dan moet je tevreden zijn met een plak. En uh, neem niet weg dat ik uh, uh, met mijn volledige staf training geef om elke wedstrijd te winnen. Ja. Ik ga meetrainen met jullie vanochtend. Ik ben benieuwd naar de, de laatste technieken en de nieuwste trucjes. Uh, tot straks, zou ik zeggen. Goed uit Arnhem. Hoge verwachtingen van de rolstoelbasketbalsters. Mark-Robin Visser vocht ze vanochtend. De muis die met uh, autonieuw door twee mannen werd vastgeplakt aan een vuurpijl om te worden afgeschoten, is vanaf vandaag te zien in het museum. De vuurpuilmuis, Astro heet die, is opgezet door de preparateur van het Natuurmuseum Friesland. Ger Koopmans is directeur van het museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Een muis die tot kunst verheven is. Wat is de bedoeling daarachter? Nou, het is geen kunst. Hè? Het, het, het blijft gewoon een natuurhistorisch object in het Natuurmuseum, een van de... Ruim 250.000 die we in onze collectie hebben. Het is ja. geen kunst. Het ziet er toch wel zo uit als ik hier even een, een plaatje voor me heb met de vuurpijlen erbij? Ja, nou dat is even de setting. Hè. Hij zit nu in een vitrine met een woud van uh, afgezaagde vuurpijlen daaromheen... om even duidelijk te maken dat dit die specifieke muis is. Maar het muisje zelf is gewoon als, een, uh, als alle andere dieren in onze collectie opgezet. Het is niet de bedoeling dat mensen dit als kunst zien? Nee, wat, is, wat is dan nee. de bedoeling daarvan? Nou, kijk, het is een, een, een gewone doorsnee muis die waarschijnlijk uh, he, is bij de dierenwinkel gekocht en, en daar gekweekt uh, om als voer voor bijvoorbeeld de slang te dienen. Het is dus een heel gewoon muisje, maar opeens gebeurt er iets mee, er is, komt er een verhaal aan te zitten en dat maakt dat het beestje bijzonder wordt. En dat maakt hem ook dat hij waard is om in een museum opgenomen te worden. Ja. En er zijn meer voorbeelden van dat soort dieren die iets bijzonders aan zich hebben hangen en daardoor collectionabel zijn geworden. Ja. Bijvoorbeeld de dominomus. Precies, ja. ja. Um, kunt u ons nog even iets meer over de muis vertellen? Want de muis uh, had het uiteindelijk overleefd. Wat is er toen met hem gebeurd? Ja, het is dus wat, wat een tragisch geval geweest. Hij, hij, hij is dus niet echt de lucht ingegaan. De lancering is mislukt. En de agenten die dat dus toevallig hebben gezien, eh, zagen ook dat beestje daar beneden. Hé, hey, die vuurpijl die beweegt nog een beetje en zagen toen pas wat er aan de hand was. Ze hebben hem losgemaakt, hij zat vastgetaped en hij is teruggebracht eh, naar de dierenwinkel waar hij gekocht was. En nou ja, dat leek op zich eh, oppervlakkig, die verwonding en het beestje leefde door. En de redactie van de Leeuw de Krant heeft hem eh, geadopteerd en ze hebben hem een paar dagen op de redactie gehad. En toch blijkt dat, dat hij uh, zo zwaar aangetast is... Uh, dat, dat hij het niet heeft overleefd. En vrijdagmiddag is hij uh, op het redactiebureau... van de Eurokrant overleden. Hmm. Want, uh... Had het. Wat, wat, wat, wat, wat had dat beestje? Wat was er met hem gebeurd? Nou, hij heeft dus toch. Een, kijk, die vuurpijl is wel ontbrand en, mm. en uh, hij heeft dus een brandplek uh, op zijn, op, bij zijn linkervoorpootjes en nageltjes afgebrand van de voorpoten. Dus hij heeft toch wel een, een, een stevige tik gehad. En daarbij, het zijn niet hele sterke dieren. Het muisje is een betrekkelijk zenuwachtig klein beestje. Dus ook de combinatie van de wond en ik denk alle stress eromheen steeds opgepakt te worden en, en uh, in een andere kooi en uit de redactie. Het is uiteindelijk gewoon te veel geweest. Nou staat hij straks, Lara zei het al, in een in een woud van vuurpijlen, uh, een mooi decor voor hem gemaakt. Uh, staat hij daar opgezet. Vertelt u het verhaal er ook bij? Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè. Het gaat om is het geen bijzondere muis, maar het gaat om dat verhaal... waardoor een ongescheidelijk gewoon object opeens in een andere divisie gaat spelen. Dat, dat, dat, dat maakt het verschil. Maar het is ook bedoeld, we zijn een heel educatief gericht museum. We zijn echt, echt gericht op jongeren. Om te laten zien dat dit niet de manier is waarop waar wij met dieren willen omgaan. Dat er respect voor nodig is. En nou, dat, dat soort reacties krijgen we ook. Hè. Mensen die staan erbij stil, reageren via de site op... op nou, dit soort wandaden, dat dat toch afschuwelijk is. En uh, dat laten we zien. Dus als er een groep op bezoek komt, dan wordt het verhaal erbij verteld. En dan merk je dat er over gepraat wordt. De een jaalt zijn schouders erover op, de ander uh, en zal zeggen... Nou, verschrikkelijk, want ze moesten die jongens wat en zo. Dus het, het levert gesprek op. En ik denk, dingen waar je over praat in een museum, die blijven hangen. En dat is natuurlijk wat we willen. Verhalen vertellen en zorgen dat je... Je bezoek herinnert. Astro, de vuurpijlmuis. Vanaf vandaag te zien in het Natuurmuseum Friesland. Ger Koopmans, directeur van het museum. Dank u wel. Graag gedaan. NOS Radio 1 in het CDA dreigt een afsplitsing tussen links en rechts, zo zegt het AD te weten. CDA's in het zuiden van het land zouden zinnen op de oprichting van een conservatieve zusterpartij. Het idee is geboren vanwege grote onvrede over de waarschijnlijke koers van het CDA. Als voorbeeld voor de conservatieve CDA's dient de CSU-partij in Beieren, de zusterpartij van de landelijke CDU in Duitsland. Over de afsplitsingsplannen zegt de Sin Limburgse CDA-senator van de Linden in het AD... ik kan niet ontkennen dat er dergelijke gedachten zijn. Gemeenten zijn bang dat de leefbaarheid van veel wijken verslechtert... als het kabinet woningcorporaties verplicht om huurwoningen te verkopen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten komt aan het woord in het Nederlands Dagblad. Een vereniging zegt dat problemen in de wijk... door het stimuleren van particulier woningbezit moeilijker beheersbaar worden. Ook wordt het plegen van grootschalig onderhoud een stuk lastiger. Vooral in achterstandswijken kan dat een probleem worden, zegt de VNG werkgevers hoeven minder snel een vast contract aan te bieden aan beginnende werknemers. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De Volkskrant heeft de brief. En Kamp zegt dat starters eraan moeten wennen... dat ze jaren op een tijdelijk contract werken... en niet automatisch een vaste baan krijgen. Nu is het nog zo dat iemand na drie jaar contracten... automatisch een vast contract krijgt. Maar van dat automatisme wil de minister af. Kamp wil arbeidscontracten al langer flexibel maken. Hij denkt dat de werknemers daardoor wendbaarder worden voor de arbeidsmarkt... en hun talenten beter kunnen ontplooien, schrijft de Volkskrant. In het FD trouwens een vervolg op dat verhaal al. Veel kritiek daarvan van economie en arbeidsdeskundigen op die uh, flexcontracten. Binnen de bond van Nederlandse predikanten is beroering ontstaan... over de inzet van gratis dominees, meldt trouw In Zwolle is sinds zondag een predikant actief... En die ziet af van een vergoeding, omdat hij door de weeks werkt als directeur van een bankfiliaal. De bond van predikanten vreest nu dat kerken voortaan de voorkeur geven aan dominees die voor minder werken of zelfs helemaal geen vergoeding vragen. De bond ziet vooral een gevaar in zogenoemde late roepingen. Dat zijn mensen die op latere leeftijd besluiten om dominee te worden, maar daarvan niet financieel afhankelijk zijn. En een dominee die zijn diensten gratis aanbiedt, handelt niet in strijd met de regels van de protestantse kerken in Nederland. De bond heeft gezegd om in actie te komen als er meer gratis dominees komen. Al dus trouw. Tot zover over dit Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... schakelen wij even met Oman. De koningin is daar op staatsbezoek. Ze bezoekt een moskee. En heeft ook vandaag een gewaad aan en een hoofddoek op. U hoort, uh, om. U hoort zo na 7 uur met Oreen Meijer. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het bijwerkingencentrum Larep. Dat houdt bijwerkingen van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Mijn privé mening over private banking. Ze moeten me zien als een ondernemer, maar tegelijk als privépersoon. Het loopt door elkaar. En ik wil een private banker die dat snapt.